Vijf uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Israël laat ruim 100 Palestijnen vrij. jazz Rita Reis overleden. En beschermpakken nodig voor dikke Rotterdammer. Israël laat op korte termijn ruim 100 Palestijnse gevangenen vrij... Het kabinet van premier Netanyahu heeft al besluit genomen... in aanloop naar nieuwe onderhandelingen met de Palestijnen over vrede. Buiten het gebouw waar de regering vergaderde... werd door honderd mensen gedemonstreerd... tegen de vrijlating van de Palestijnen. De gevangenen die vrijkomen werden al voor de akkoorden van Oslo in 1993... tot levenslang veroordeeld, bijvoorbeeld voor terreurdaden. Het vredesoverleg begint overmorgen... en daarmee komt een einde aan een periode van bijna drie jaar... waarin geen sprake was van toenadering of diplomatiek of Overleg. Muzikanten en mensen uit de jazzwereld reageren bedroefd op het overlijden van jazz-icoon Rita Reis. Directeur Jan-Willem Luiken van het Noordzee Jazz Festival noemt Reis een hele grote. De zangeres is volgens Luiken van grote waarde geweest voor de Nederlandse jazz. Wilbert Mutsaerts, zendermanager bij 3FM en Radio 6 Soul of Jazz, schrijft op Twitter dat een instituut van de Nederlandse jazz is heengegaan. Reis kreeg verschillende onderscheidingen, waaronder zes Edisons en de Bird Award, tegenwoordig de Paul Arquette Award. Rita Rijs is 88 jaar geworden. In Cannes heeft een gewapende dief voor 40 miljoen euro aan juwelen buitgemaakt. Volgens de Franse politie drong hij vanochtend vroeg het Carlton Hotel binnen, waar de juwelen werden tentoongesteld. Meer wil de Franse politie op dit moment niet zeggen. De dader had volgens de Franse media een koffertje bij zich waarin hij de juwelen stopte en daarna ging hij vandoor. Tijdens het filmfestival van Cannes in mei waren ook juwelendieven actief. Toen werd uit een hotelkamer voor 775.000 euro aan juwelen gestolen. Daders zijn nooit gepakt. In Tunesië en Libië is nog altijd onrustig... na de moorden op politici die tegen strenge islamitische partijen zijn. In Tunesië zijn nog altijd demonstraties aan de gang... van aanhangers van Mohamed Brahmi, die donderdag werd vermoord. In Libië was het gisteren de hele dag onrustig. Kantoren van de moslimbroederschap werden aangevallen... uit woede over de moord op een politieke activist... die kritiek had op de streng islamitische partij. In Benghazi was een gevangenisoproer tegen een strenge regime. Honderden gedetineerden wisten te ontsnappen... maar de meeste zijn nog altijd niet gepakt. De douane heeft vorig jaar twee derde minder namaakartikelen in beslag genomen dan het jaar ervoor. In de Nederlandse havens en op de luchthavens werden in 2012 1,1 miljoen zogenoemde neppers onderschept. Vooral nagemaakte merkkleding, horloges en zonnebrillen werden minder vaak gevonden. Reden voor de daling is volgens de douane een verschuiving van de verkoopmethode. Nepartikelen worden steeds vaker via webshops verkocht. De goederen worden dan in kleine pakketjes per post of koerier verzonden... en zijn daardoor moeilijker te onderscheppen. De Rotterdamse brandweer heeft met speciale beschermende pakken een man uit zijn huis gehaald. Volgens RTV Rijnmond moest de man naar het ziekenhuis en was hij te dik om zelf naar buiten te komen. Omdat de man en zijn woning erg vies waren, besloot de brandweer voorzorgsmaatregelen te nemen. Brandweerlieden gingen daarom met speciale pakken de woning in Rotterdam-West binnen. Nadat de man uit zijn huis getild was, kon hij met een ambulance naar het ziekenhuis worden gebracht. PostNL heeft een postbode op staande voet ontslagen... toen uitkwam dat ze een deel van haar post had verbrand. De vrouw had als reden opgegeven dat ze geen zin had om de post te bezorgen. Ze werkte in Swalmen bij Roermond. De vrouw was nog maar twee weken in dienst. En al in de eerste weken waren er klachten over de bezorging binnengekomen. PostNL heeft de bewoners van de wijk met de gedupeerde bewoners een excuusbief geschreven. Een woordvoerder van het bedrijf zegt dat er meer dan 20.000 postbezorgers in dienst zijn... en dat deze dingen helaas wel eens kunnen gebeuren. Op de A2 bij Bokstol zijn bij een verkeersongeluk vier mensen gewond geraakt. Twee busjes reden door nog onbekende oorzaak op elkaar. De A2 van Eindhoven naar Den Bosch was bij Bokstol een paar uur dicht voor al het verkeer. Rond vier uur werden alle rijstroken weer vrijgegeven. Grote prijs van Hongarije is gewonnen door de Britse Formule 1 coureur Lewis Hamilton. De 28-jarige Hamilton startte in Budapest vanaf pole position... en finishte op ruime afstand van de nummer 2, Kimi Rijkonen. Leider in de stand om het WK, Sebastian Vettel, werd derde. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af. De meeste zonneschijn in het westen. Het is 20 tot 25 graden. Vannacht en morgen overdag kan er opnieuw een enkele bui vallen. Bij geregeld zon wordt het dan 22 tot 25 graden. Dinsdag en woensdag wederom een enkele bui. Maar de zon schijnt op beide dagen ook geregeld. AMB verkeersinformatie File op de A2 Maastricht naar Eindhoven. Na een ongeluk bij Maasbracht, 3 kilometer. En veel vertraging op de A6 Lelystad naar Amsterdam. De politie is bezig met een technisch onderzoek... na een ongeluk op de Hollandse brug. Er zat 6 kilometer file achter. Twee rijstroken zijn dicht. Het is verstandig om voorlopig om te rijden via de Stichtse brug. Dat is de route via de A27 en de A1. Ik wil dat mijn mensen altijd en overal kunnen bellen.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 Ja, het is uh, goed uh, losgebarsten meteen. Duitsland op de counter, dat mag je verwachten van Noorwegen. Maar Duitsland countert Noorwegen even helemaal weg. En de invalster Anja Mitaak. Die uh, beslist deze wedstrijd misschien wel vroegtijdig in de tweede helft. Want zij schiet de bal achter de Noorse keeper. En betekent dat Duitsland uh, uh, op 1-0 komt. Precies op het moment dat Noorwegen een enorme kans krijgt uit een hoekschop. Lauder die de bal bijna aan eigen doel kopt. En op het moment dat daarna Duitsland van de goal afkomt. Via diezelfde Lauder nota bene. Die luidt die aanval in. En dan, uh, ja, goedemiddag Anja Mitaak. Die daar uh, de 1-0 maakt voor Duitsland binnen 5 minuten na de rust dus. Het scenario voor Duitsland... waar ze eigenlijk voor de rust al mee bezig waren... werkt dus uiteindelijk in de tweede helft. Ze komen op voorsprong tegen Noorwegen. En nu moeten de Noren wat meer uit de schulp kruipen... hoewel ze dat eigenlijk al best aan het doen waren. En nu ook over de linkerkant via Hekland goed doorkomen... tot op de achterlijn. En dus zullen de Noren nog aanvallender moeten gaan spelen. Meer kansen moeten gaan creëren. En de achterhoeden van Duitsland onder druk gaan zetten... om die 1-0 achterstand weg te poetsen. Duitsland op weg naar de zesde Europa. De Europese titel oprijden. De achtste in de uh, geschiedenis voor de Duitsers. Want ze staan voor, dankzij Anja Mittag, net ingevallen na de rust. Het is 1-0 voor Duitsland tegen Noorwegen. Adem er toch de wind, maar veel verschilt het niet. Hoe snel ik heb geleefd. Als de pannen van daken waaien, als het gras naar je voeten graait, als de wind langs je wangen aait, hier ben ik. Als de zeeën met schuim besing, als het huilen langs huizen klinkt, als de wind je voorover twinkt, hier ben ik. Ren, ren, die ren, Als je me mist, ren, even heel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 Lenny Renn van Agda en de Munnik. Daphne Koster zei eerder vanmiddag hier in de studio... misschien is het wel een keer goed als Duitsland geen Europees kampioen wordt. Want ze zijn het al zo vaak zo. is goed voor het vrouwenvoetbal. Ja, het zit, uh, dreigt er toch weer van te komen, Frank. Ja, maar, ja, maar de beste is nou eenmaal gewoon ook uh, deze keer de beste. En op dit moment is uh, Duitsland de betere van de twee tegen Noorwegen. 54 minuten onderweg, 1-0 voor Duitsland. Net nog even een herhaling van bovenaf kunnen kijken... van die goal van Anja Mietaken, wat mij dan opvalt is dat Marit Christensen, toch een zeer ervaren centrale verdediger bij Noorwegen... Ja... Die heeft geen idee dat Anja Mitaak daar nog in haar rug loopt. Meters achter haar. En uh, dat moet je dan toch wel in de gaten hebben. In plaats daarvan gaf ze dus uh, rugdekking. Die op dat moment absoluut niet nodig was om Daan Babi uh, tegen te houden. Ze had beter dus kunnen weten wat er achter haar gebeurde. En dat zijn allemaal van die uh, dingen die uh, kunnen gebeuren in het vrouwenvoetbal op dit moment. Dat zie je bij de mannen nog een stuk minder. Ook al mag je niet vergelijken. Maar je kan wel het verschil aangeven die door tijd Doordat er uh, langer aan vrouwenvoetbal wordt gedaan op hoger niveau. Dan zal dat, zullen dat soort verschillen allemaal gaan uh, weg ebben. Langzaam maar zeker. Maar zal vrouwenvoetbal toch altijd weer een andere sport blijven dan uh, mannenvoetbal. Dat leidt geen enkele twijfel achterin nu Noorwegen in de problemen. Even geen idee waar die bal naartoe moet. Mjelde kopt hem dan maar over de achterlijn. Omdat Jelmset wel wat zegt, maar vervolgens niet ingrijpt. Op het moment dat de bal haar doelgebied inkomt. En dus Mjelde maar het zekere wordt onzekere nee. Met Lauder in haar rug en een hoekschop weggeeft. Duitsland lijkt wel zin te hebben om door te drukken. De 2-0 te gaan maken in deze wedstrijd. En zo de wedstrijd vroegtijdig te beslissen. Hier in uh, Stockholm, waar het uh, stadion trouwens, er kunnen 50.000 toeschouwers in. Die zijn er niet allemaal, alle 50.000. Maar er zitten er toch dik 40.000. Het is heel goed uh, bezet. Zoals dit toernooi sowieso heel goed bezet is. De hoekschop weggestompt door Jelmset. En dan Mjelde opnieuw. Die kan uh, uitverdedigen. Maar heeft opnieuw geen idee waar die bal naartoe moet. Want voorin is even niemand. En ze is rechtsbenig. Moet die bal met links wegschieten. En kiest dan voor de zekerheid toch maar met rechts voor een bal over de Lijn, zodat iedereen van Noorwegen zich weer op de goede positie kan neerzetten. Duitsland moet dan gaan ingooien. Dat doen ze. En uiteindelijk via Meijer en het been van Dekkerhuis gaat de bal opnieuw over de achterlijn. Dan gaan we nu een hoekschop nemen vanaf de rechterkant. Dat is de hoek waar Marotsan de hoekschop neemt. Die is een van de, de jonkies in de ploeg van Duitsland. 21 jaar speelster van Frankfurt. Een speelster met een, een Hongaarse vader... die ooit in Duitsland profvoetbal speelde. Een oud-international ook. En Zo kwam Marotzan al jong in Duitsland terecht. En is ze nu dus Duits-international. Marotzan met die hoekschop richting randje doelgebied. Ingekopt, van de lijn gehaald. Daardoor Stensland, de aanvoerder van Noorwegen. Die redt daar haar keeper. En die is daar dolgelukkig mee. Gaat even een low-five, een dubbele low-five zelfs halen... bij haar aanvoerster die die bal over de goal heen kopt. En Duitsland mag dus nog een hoekschop nemen na het inkoppen van Daan Babi trouwens. Niet onbelangrijk, die daar opnieuw gevaarlijk is uit een hoekschop en de, Hongaars, nee, de Roemeense scheidsrechter die nu eventjes naar Kraan loopt en zegt dat ze geen ruzie moet zoeken met haar directe tegenstander. Ook Daan Babi krijgt een woordje van de Roemeense scheidsrechter. Dat doet ze veel bij dit soort situaties. Uh, voorrust een keertje aan de Duitse kant nu aan de Noorse kant. De bal blijft hangen. Da Daan Babi opnieuw nu met de voet. Als iedereen van Noorwegen naar voren toe loopt richting de eerste paal. Een uh, nou gedrieën, gevieren misschien wel onder de bal doorspringen. Is daar Daan Babi, omdat ze blijft staan ineens. Helemaal vrij. Raakt de bal niet lekker. En uh, desondanks krijgt ze hem toch nog bijna in uh, de bovenhoek. Agerhagen is nu degene die de bal van de doellijn afhaalt. Weer een hoekschop voor Duitsland. De derde op rij. De tweede van uh, de rechterkant nu kort genomen. Kort richting uh, Mitak. En dan met uh, links ingebracht richting de tweede paal. Daar is uh, Lauder. Bal nog een keer voorbrengen. Maar uh, uiteindelijk achterin half weggewerkt door uh, de Nooren. Mitak raapt dan op. Is niet buitenspel. Kan dus doorgaan. Bal neerleggen voor Marotsan. Nu met rechts de bal voorgeven. Achterin weggewerkt opnieuw uh, bij Noorwegen. En de uithaal uit de tweede lijn. Een goede uithaal ook van Maier. Daar werd Jamset bijna verrast. Maar bijna is net niet goed genoeg na een klein uur voetballen. Duitsland nog altijd op een 1-0 voorsprong. Maar zoals gezegd dus op jacht naar de beslissende 2-0. Christophe Riblon heeft in de ronde van Polen de koninginert gewonnen. De Fransman van Agé Deuxer kwam in de bergetappe van paso di Vasa over 206 kilometer alleen aan. De polen van Maïka is de nieuwe klassementsleider daar. Riblon maakte deel uit van een kopgroep van zes... die de laatste klim met een voorsprong begon. En Verzelfsprekend was daar de 32-jarige Fransman bij... die uh, dit jaar winnaar was van uh, de Tour-etappe naar Alpe de West. De beste klimmer in de Italiaanse Dolomite... Pieter Wenning kwam knap als zesde over de streep. De renner van Orica Greenwich staat vierde in het klassement... op maar zeven seconden van Maika. En dinsdag gaat de ronde van Polen verder. En Tennessee Jesse Hoetekeloen is voor de negende keer winnaar geworden... van een challenger-toernooi. Tweede niveau op de ATP Tour. De als tweede geplaatste Haarlemmer deed dat in het Finse Tampere door in de finale de van Maxime Texera te kloppen met 6-4 en 6-3. Hoetekeloen won eerder dit jaar ook al in Cherbourg en in saint brieuc en begint deze maand in Scheveningen. Dit is NOS lijn Met sport en muziek. Op Radio 1. Ja, we gaan naar Frank. Weer een penalty Frank hoor ik. Ja, en weer voor Noorwegen. Maar deze keer geen running achter de bal. Dat lijkt me ook wel zo verstandig. Want die miste de eerste penalty voor Noorwegen voor 1-0. Nu is het uh, Solvijk. Goelbransen, degene die scoorde tegen Nederland. De midden, tegen Nederland, de middenvelder, die achter de uh, bal gaat staan op de penalty. Een hele korte aanloop gaat ze nemen. Nadat uh, Hansen werd ondersteboven gelopen door Kramer. Daar uh, maakte ze handig gebruik van. Trouwens, dat Kramer daar nog een been had uitgestoken. Tweede penalty dus voor Noorwegen. Goelbransen moet hem gaan maken. Nu tegenover Angerer die de eerste penalty dus uh, zo overtuigend stopte. En uh, na een schwalbe overigens, dat moet wel gezegd worden. Want dat in de uh, tweede. De herhaling. Uiteindelijk uh, kon je goed zien dat dat een onterecht gegeven penalty was. Deze was wel terecht. Kulbrandsen met de aanloop tegenover Angre. Opnieuw door het midden en Angre heeft hem gewoon weer. Nu stopt ze hem met de hand. Eerst met de knie, nu met de hand. Deze is nog minder ingeschoten dan die eerste. Die was dan in ieder geval nog hard van de running. En nu moet uh, Noorwegen massaal terug, want uh, daar gaat uh, Duitsland... Met uh, Maier, nee, uh, Gusling is dat uh, voorop in de counter. Die wordt ondersteboven gelopen, maar dat mag schijnbaar uh, daar uh, op het middenveld bij uh, Noorwegen. De tweede penalty zegt van Noorwegen, die ze missen in deze wedstrijd. Dat had ze weer helemaal teruggebracht. Had Duitsland weer van vooraf aan uh, moeten beginnen met een voorsprong opbouwen. Maar nadat uh, dus eerst running de penalty miste, nu Goelbrandsen vanaf de 11 meter, dezelfde actie, dwars door het midden. En opnieuw, daar moet je toch, had je toch van moeten leren, blijft de Angerer heel lang staan. En nu kan ze de bal zelfs met de hand stoppen, omdat deze veel te zacht ook nog eens was ingeschoten. Nu een schot van heel ver, lastige bal, want er zit nog een stuiter in voor Helmset. Maar deze houdt ze wel tegen, want er moest echt 40 meter overheen voordat die bal bij haar in de buurt was. We zijn een dik uur aan het voetballen. Duitsland staat nog steeds met 1-0 voor. Maar dat ligt toch vooral aan Noorwegen. Twee gemiste penalty's 1-0 is het. En die in the herkansing, if I had hard. Someone had to pay for this with love, and you'd expect. Someone had to give themselves away. So forget the life. What good would that do now? Andy Burrows, en and, uh, if I had a harsh. Ik hoor uh, gejuich in het stadion, maar de vraag is of het terecht is. Uh... Het is uh, niet terecht dat er gejuicht wordt. Uh, want uh, Noorwegen scoort, laten we daar even mee beginnen. Maar uh, Hegerberg, degene die scoort, die staat buiten spel... Zo'n beetje op de doellijn. Maar wel voor de bal. Op aangeven van Hans. Nee, het is Mjelde die daar helemaal is doorgedrongen. In het strafschopgebied van Duitsland. Mjelde, de rechtsback. Maar in het dagelijks leven is ze eigenlijk rechter aanvaller. Dus het is niet heel gek dat ze daar opduikt. En ze geeft de paas aan Hegenberg. Die wordt altijd enthousiast was doorgelopen. Het is een half metertje. De goal wordt afgekeurd. Dat moet je overkomen, zeg. Speel je een EK-finale. Mis je twee penalties. Scoor je een keer. Sta je buiten spel. Een paar centimeter. En dan wordt het nog gezien ook. 64 minuten zijn we onderweg. Duitsland leidt. 1-0. En Noorwegen meer toch op jacht naar de gelijkmaker inmiddels. De jacht van Duitsland naar de 2-0 is een klein beetje gestaakt. En dat ligt toch vooral aan de Nooren. Die nu uh, meer, wat meer balbezit hebben in de laatste fase van de wedstrijd. Via Stensland nu op het middenveld. Een van de controleurs bij uh, Noorwegen. In het begin van de wedstrijd hadden ze daar een stuk of drie van. Nu is Stensland de enige overgebleven voor de verdediging. De rest speelt uh, wat aanvallender. Hoewel Noorwegen nu even achter in de bal uh, rond laat gaan. Christensen running. Running, wil de bal eigenlijk doorspelen naar Mjeld aan de rechterkant. Maar die kant wordt afgedekt door Lauder. Dus moet ze even terug naar Christensen. Degene die in de fout ging. Eén van degenen die in de fout ging. Was wel een lekker lopende aanval trouwens. Die 1-0 van het Duitsland. Maar Christensen had niet in de gaten dat achter haar nog Miettaken was meegelopen. Dat had ze wel degelijk in de gaten moeten hebben. Nog steeds. De Nooren achterin aan het rondspelen. Even terug zelfs naar de keeper. En dan uh, via Helmset zijn we weer bij running en mielden gekomen. Christensen nog steeds helemaal in de achterste linie. Vlak voor het strafgebied van de Nooren zelf. En dan gaat het dus heel erg langzaam naar voren. Via Agerhaugen komen we dan wat sneller. Slaan we het middenveld namelijk over bij Hegerberg terecht. Maar die zit niet lekker in de wedstrijd. Neemt ook niet goed aan. Die jonge spits van Turbine Potsdam. Komend seizoen gaat ze spelen. Ada Hegerberg, 18 jaar jong pas. Ja, het is nog niet haar finale. Het is sowieso nog niet de Noorse finale. Twee penalties mis en een afgekeurde goal. Duitsland scoorde er wel één. Na 66 minuten is het dus 1-0. De honkballers van Kinheim waren vanmiddag met 11-1 te sterk voor HCAW. Theo Theoplasia sprak met uh, de man van de wedstrijd. Eerst de honkman Jeffrey Jarens van Kinheim. Jeffrey een uh, regelmatige 11-overwinning 1 overwinning, uh, zou je kunnen zeggen. En als je een hoogtepuntje zou moeten zoeken in deze wedstrijd, dan is het die Grand Slam-homen van jou niet, uh, Ja, dat klopt. Ja. Ik, uh, ja, ik uh, sloeg mijn eerste Grand Slam die ik ooit geslagen heb. Dus uh, dat was voor mij zeker een uh, hoogtepuntje vandaag. Wat geeft dat voor gevoel? Ja, voor mij geeft het eerlijk gevoel, omdat ja, er was uh, drie onken bezet. En uh, in de eerste inning kreeg ik ook wel drie onken bezet. En toen sloeg ik hem in de double play, dus ja, dat is, dan ben je gewoon teleurgesteld. En dan krijg je twee innings later de, de, de herkansing, weer drie onken bezet. En uh, ja, dan, uh, ja, dan wil je het gewoon goed doen. En uh, het ging goed. Dus, uh. Denk je dan ergens aan tijdens dat rondje over de honker? Nee, dat is gewoon een opluchting. Weet je? Dat is een combinatie van... van, van de, de, de, de adrenaline die vrijkomt en de opluchting van oké, okay, uh, hè hè of eindelijk en uh, nu wel. Zoiets, ja, van dat allemaal gaat, uh, komt er eigenlijk door je heen. Je hebt wel uh, veel gewone homerens geslagen, om zo te zeggen. Kun je dat trainen? Uh, ja, of het kan trainen, dan, dat, dat is niet te trainen. Het, het is iets wat je, wat je van nature moet hebben, moet kunnen, in combinatie met... Uh, ja, met gewoon een goede techniek in de wedstrijd. Ik bedoel, je hoeft niet per se de sterkste te zijn om een home run te kunnen slaan. Maar ja, je moet wel goed de bal kunnen raken en een goede kracht erachter geven, zodat wel, hij uh, wel eruit gaat. Ja. Je bent ook uh, speler van de selectie van het Nederlands team. Wat doen jullie op dit moment? Want er is helemaal uh, niks te beleven. Nee, op dit moment hebben we eigenlijk vanaf bijna oktober getraind tot aan, uh, tot aan het toernooi. Dus dat zijn best wel, ik denk, een stuk of zeven, acht maanden constant intensief drie keer per week trainen met het Nederlands team alleen. En dan het toernooitje achter de rug. En ja, we hebben een goed toernooi gespeeld. En nu hebben we gewoon daar een, een tijdje vrij af van. En uh, ik denk dat we binnen nu en twee, drie weken wel weer bij elkaar komen om, uh, om te beginnen te trainen en voorbereiden op het volgende wat te wachten staat. Terug naar de club Kinnijm, het is jouw eerste seizoen, jullie staan tweede, is dat allemaal volgens planning nu? Uh, ja kijk, uh, bij ons is gewoon de doelstelling, is wij gaan voor de eerste plek. En uh, ja, je bent gewoon nu goed in de race, om, uh, kijk, het blijft altijd moeilijk, want de top 3 is gewoon een sterke top 3, top 4 is ook sterk. Maar het blijft altijd lastig. En we staan nu op de tweede plek, dus we, hebben, nou ja, we doen nog volop mee. En uh, dat is waar wij willen staan en dat is waar wij aan, aan mee willen doen. Ja, want er is ook niet echt een team dat er met kop en schouders bovenuit steekt. Hè? Nee, nee, klopt. Het is, uh, ja, wij hebben gisteren steken laten vallen. Uh, andere teams hebben al eerder steken laten vallen. En, ja, het is gewoon hetgeen, uh, we hebben nog, ja... Ik bedoel, iedereen treft elkaar nog, de top drie treft elkaar nog zeker de komende... De komende drie, vier weken, dus uh, kan er van alles gebeuren. Zelfs Neptunus, dus je kunt die eerste plaats nog halen. Ja, klopt. De eerste plaats is zeker nog uh, in het vooruitzicht, omdat we Neptunus nog hebben. Drie keer, ja, die gaan we gewoon drie keer pakken om die eerste plaats te veroveren. Nu rust, hè? de competitie ligt weer stil. Ja, dat is zonde voor ons. Weet je. We zitten net lekker in een, in een drive, maar uh, en nu hebben we een uh, verplichte weekend rust, uh, waar andere teams gewoon verder spelen. Dus uh, ja, we moeten gewoon zorgen dat we uh, bezig blijven om uh, uiteindelijk tegen Neptunus de volgende week weer te kunnen knallen. looking for my baby Stansfield en uh, all around the world. Is dat weer half zes geweest? Dit is radio 1. Time flies when you're having fun, Mark Visser. Israël laat op korte termijn ruim 100 Palestijnse gevangenen vrij. Het kabinet van premier Netanyahu heeft dat besluit genomen in aanloop naar nieuwe onderhandelingen met de Palestijnen over vrede. Buiten het gebouw waar de regering vergaderde werd door honderden mensen tegen de vrijlating van de Palestijnen gedemonstreerd.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 En de Rotterdamse brandweer heeft met speciale beschermende pakken een man uit zijn huis gehaald. Volgens RTV Rijmond moest de man naar het ziekenhuis en was hij te dik om zelf naar buiten te komen. Omdat de man en zijn woning erg vies waren, besloot de brandweer voorzorgsmaatregelen te nemen. Nadat de man uit zijn huis getild was, kon hij met de ambulance naar het ziekenhuis worden gebracht. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. Het weer. En daarvoor is hij Marco Verhoef. Met op veel plaatsen de zon ook wel wat wolkenvelden. En vooral in het oosten vinden we die wolkenvelden terug. En die verhouding die houden we vannacht. Met in het westen dus de meeste opklaringen en in het oosten wat bewolking. Blijft wel droog en het koelt af naar 15 tot 17 graden. Dan schijnt morgen de zon geregeld. Opnieuw vooral in de kustgebieden. Want in het binnenland ontstaan makkelijke stapelwolken. En er zou in het binnenland lokaal ook een enkele bui kunnen vallen. Het 22 tot 25 graden. Een zwakke tot matige wind uit het zuidwesten. Alleen in het noordwestelijk kustgebied is de wind vrij krachtig met windkracht 5. Dan gaan we naar de dinsdag met 22 graden, de koudste dag van de week. Er kan een enkele bui vallen, maar er is zeker ook zon. Woensdag verandert er nog weinig, maar vanaf donderdag is het wel zonnig. En dan schiet de temperatuur weer omhoog. Vrijdag komen we weer op tropische waarden van 30 graden. ABB ah, Verkeersinformatie. Op de A6 Lelystad naar Amsterdam staat voor de Hollandse brug... een hardnekkige file, 5 kilometer. Dat heeft te maken met een politieonderzoek. Twee rijstokken zijn al een tijdje dicht. Het is verstandig om vanuit Almere voorlopig om te rijden... via de Stichtse brug over de A27 en de A1. Radio 1, NOS langs de Lijn. Duitsland-Noorwegen, DK-finale, vrouwen, voetbal. Noorwegen miste al twee penalties. Ja, uh, ik bedoel, dan heb je geen recht meer op te zegen, lijkt mij zo. Maar toch. Ja, hoe ga je dan de doelpunt maken? Dat is eigenlijk de vraag. Ja. Met nog een kwartier uh, te spelen, is dat uh, nog meer de vraag geworden? Want Duitsland lijkt nog steeds met 1-0. En uh, een invalster, Tosnes, heeft uh, een hele grote kans gehad toen een bal uh, precies inviel tussen Angre en een kraan. Die keken elkaar een beetje aan. Ja, Angre kwam. Dus kraan liet hem voor uh, haar keeper een beetje lopen. Maar die was dan weer net te laat. Torsnes zat er goed tussen. Die kreeg nog een punt van de schoen tegen de bal aan. Maar prikte die bal weer net naast. Daarna was Angre geblesseerd. Want die twee, die aanvallen van Noorwegen en de keeper uh, van uh, Duitsland, raakten elkaar uiteindelijk. Maar uh, ook die kans was dus uh, niet besteed aan uh, de Nooren. We zijn inmiddels uh, driftig aan het wisselen geslagen. Schmid gaat er nu inkomen voor Lauder, die nog altijd niet hele wedstrijden speelt, maar inmiddels wel een aantal wedstrijden is gestart, onder andere dus deze finale. En niet onbelangrijk is geweest ook op een aantal momenten. Bijvoorbeeld de aanval waar de 1-0 uitkwam. Die begon bij haar. Was trouwens een, een lekkere aanval met een paar keer één keer raken. En een razendsnelle counter waar de Noren geen antwoord op hadden. Maar ze hebben ook geen antwoord als de bal op 11 meter ligt. Al een aantal keren, zoals je terecht memoreert, Robert. En nu moet Noorwegen dus in dat laatste kwartier toch nog op de een of andere manier zien te scoren. En eerlijk gezegd, als je... Twee penalties en een paar 100% kansen niet weten te maken. Hoe ga je dan een doelpunt maken? Kramer nu voor Duitsland. Doorgebroken over de linkerkant. Nee, het is de invalster Schmid. Die daar is doorgelopen aan de linkerkant. Sleept er een hoekschop uit voor de Duitsers. Die er toch ook niet in slagen om deze finale definitief naar zich toe te trekken. Door de 2-0 te maken. Want de laatste kant van Duitsland is ook alweer eventjes geleden. Nu zou het kunnen uit een hoekschop bijvoorbeeld. Omdat Mjelder degene is die de bal als laatste raakt. En dus Duitsland de hoekschop mag nemen. Steeds als Duitsland gevaarlijk is uit hoekschoppen... komt het bij Daan Babi vandaan. Of koppend, of al een keer met de bal aan de voet. In één keer uh, proberen die bal op doel te krijgen. Nu komt ze er niet aan. Is het Jamset die uh, de bal wegstomt, maar niet ver genoeg. Nog een omhaal van Kessler, die ook uh, zeer actief is vanaf het uh, middenveld. Komt ze uh, steeds maar weer door richting een randje strafschopgebied. En is ze daar of Pasen uh, aan het uitdelen of schiet ze zelf op doel. Maar uh, tot nu toe nog zonder succes. Maar dat geldt toch vooral voor de noeren. Hebben alle kansen gehad om een doelpunt te maken. Maar het is nog niet gelukt tegen Duitsland na 78 minuten 1-0 voor de Duits. The best things in life don't come with the price. What they say, 'cause I know they ain't right. All that I need is you, it is you, it is you, that it is I. you. A walk in the park, a kiss in the dark, the way she looks back every time that we part. All that I need van Scouting for Girls. Eerder vandaag hadden we het al over de WK Zwemmen in Barcelona. Dat betekent voor een aantal sporters en coaches ook een herinnering aan een ver verleden. Ook dat hoorden we eerder al van Johan Kenhuis en Marleen Veldhuis hier in de studio. Zwemster Inge Dekker debuteerde er tien jaar geleden op een WK-lange baan. Coach Marcel Wouda bleef er in 1992 zijn Olympische debuut. debuut. En Edwin Jongejans, op dit moment schoon springcoach in Groot-Brittannië stond 21 jaar geleden zelf op de plank... met het panorama van de stad op de achtergrond. De drie halen herinneringen op aan Barcelona. De stad is goed. Wie zijn de belangrijkste mannen? Waar ligt Wouda? Dat is natuurlijk de vraag... die we nu even voor u gaan beantwoorden. Ja, het is uh, 21 jaar geleden, mocht ik hier op de blokken staan... in, een nog, uh, in het buitenbad hiernaast... Uh, ja, het is een mooie terugkeer. En Marcel Wouda gaat heel goed mee. Het was heel groot voor mij. Het was mijn eerste Olympische Spelen. Het was ook uh, uh, in die zin heel eenzaam, omdat ik de enige man in het team was. En Wouda zakt af, ligt op dit moment in zevende positie. Het heeft voor mij veel uh, ervaring opgeleverd, ook um, uh, kennismaking met sport op het allerhoogste niveau en ik denk dat je daar altijd van leert. Uh, voor mij was het ook wel heel duidelijk van uh, vooral wat wil ik niet in het zwemmen en dat is uh, niet als enige man op het toernooi zijn en ik had een perfecte voorbereiding maar op het toernooi zelf viel ik eigenlijk een beetje in, uh, door de mand. En Wouda in zevende positie, die zit er echt doorheen. en uh, ja, dat, dat wilde ik ook niet meer als zwemmer, dus uh, daar heb ik wel echt van geleerd. Ja. En je kan je dan af gaan vragen wat er met de Nederlandse ploeg aan de hand is. Daar waren uh, nul medailles. Uh, volgens mij één finale plek, als ik me niet vergis. Maar het was drama. De sfeer, de prestaties, de beleving. Zo, zo de voorbereiding naar het toernooi toe. Dus dat was echt heel slecht. En ik denk uh, ja, dat da, dat heeft een ommekeer teweeg gebracht in het zwemmen. Er is binnen de KSB destijds wat veranderd. Ik ging naar Amerika en kwam daar met een hele bagage aan ervaring van... hoe kan je op een andere manier aan topsport doen, kom ik daarmee terug. Dus dat kwam een beetje bij elkaar daarna. Marcel Wouda is echt helemaal teruggevallen naar een goede opening. zwemt hij nu 4'28'51 en dat is teleurstellend. Afsluiting van een generatie wat toch aan het afglijden was... en het beginpunt van een, ja, de bloeiperiode waar we nu zitten... Het is super leuk om na tien, uh, tien jaar gewoon weer erbij te zijn. En, uh, ik heb er hartstikke veel zin in en uh, ja, het, uh, het lijkt me superleuk, ja. Twee Nederlandse vrouwen in de eerste van twee halve finales 100 meter vlinderslag. In baan 2 start de 17-jarige Inge Dekker, de Benjamin. Ja, ja, het was mijn eerste WK en um, ja, ik was 17 nog. Dus ja, en ik mocht alleen maar 100 vlinders zwemmen. Nou ja, wel ook gekwalificeerd voor halve finales en de pr gezongen. dus dat was, ja, dat was gewoon goed. Um... Ze deden het goed vanochtend tijdens de series. Ze won een nieuw persoonlijk record. Nou ja, goed, toen kwam ik echt net kijken en uh, was het al een hele prestatie als je halve finale haalde. Ook Dekker goed mee, zo op het oog, maar voorlopig is het Kammerling die de toon zet. Ja, er was iets met de lijnen in het zwembad die anders waren en daardoor had je... Op de terugbaan meer van je eigen golven in de baan... waardoor ik me meteen naar het keerpunt verslikte eigenlijk. Dus dat weet ik gewoon nog heel goed, precies nog. De eindsprint bepalend om nog wat op te schuiven. Maar uiteindelijk redt ze het niet. Uh, en toen was ik volgens mij dertiende uiteindelijk. In 59, 74. Een fractie dus boven haar tijd van vanochtend. Nou, als ik nu dertiende word, dan ben ik echt niet zo blij. Dus uh, wat dat betreft is er wel heel wat, uh, heel wat veranderd. Ja. Na nou, de eerste dag was ik ook uh, well, was klaar. Kon ik uh, lekker een week op de tribune zitten, het zwemmen, volgen. En dat vond ik echt super gaaf om te zien. En uh, het is nu alleen maar ook heel leuk dat ik nu zelf voor de medailles kan gaan. Dit is ook de uur van het schoonspringen en wel voor Edwin Jongejans. Ja, dat is heel leuk. Dus uh, ik. ik uh... Ja, ik ben natuurlijk het 92 maar uh, Olympische Spelen hier gaat En dan gaat hij klaarstaan, hij concentreert zich, het fluitje is gegaan. Edwin Jonjans, een geblokte jongen, oranje zwemroek, uh, op ...punt om eigenlijk uh, de beslissende fase in te gaan van dit olympische toernooi voor hem. Het is een prachtig bad. Het het mooie, ik vind het het mooiste bad in de wereld. Ja. Het is gewoon een hele mooie achtergrond wat je, wat je hier hebt. Dus het is ja, als je hier gewoon het uitzicht altijd bekijkt, het is gewoon heel mooi springen hier. Handen naast het lichaam, een tijdje voor je uitkijken. Het richtpunt is het scorebord. Ik, ik, volgens mij was het wel mooi weer. Ik kan me niet echt herinneren dat er rare dingen uh, gebeurden. En hij loopt nu naar de planken en daar gaat hij, de buitenling hoog van de plank. En hij komt ieder Oh, beter, beter uit dan gisteren. Je gaat altijd erin om gewoon je best te doen. En je zo, uh, elke sprong is een uh, aparte wedstrijd. En uh, zo zie je dat en, en kijken waar, waar uiteindelijk waar je, uit, waar je bij komt. En ik geloof dat hij op weg is naar een zesde, misschien zevende plaats. Het, uh, ja, ja ik, heb, ik heb een goede wedstrijdsprong. Ik was, zeven, was zevende en uh, dus ik was daar in principe heel tevreden mee. Yeah. Het was één plek, maar ik had een betere prestatie geleverd dan, uh, uh, dan in Zehuul. Edwin Jongejans nu ah, inmiddels toch naar de zevende plaats afgezakt... ...met 455,40 en met nog twee sprongen te gaan. Uh, zevende was, uh, was goed, dat ik nog waarschijnlijk vijf Olympische Spelen had moeten doen om een medaille te halen. Maar ik, ik denk dat het hoogst mogelijk misschien vijfde of zesde was geweest. Dus in principe was ik, was ik blij dat het met, uh, met, met het resultaat op dat moment. En hij eindigde op een zevende plaats en dat was één plaatsje beter dan vier jaar geleden in Seoul. Het is ook mijn laatste Olympische Spelen geweest. Dus en, en ook de laatste keer dat we, dat we een springer op de Olympische Spelen hadden in Nederland. Dus uh, ja, hopelijk komt dat. A een keertje verandering in. Altijd op één, langs de lijn. van Bos We gaan naar de laatste 13, 12 minuten van deze uitzending. En daarom zou de beslissing moeten vallen van het EK voetbal. De finale tussen Noorwegen en Duitsland. 1-0 voor Duitsland. Noorwegen twee penalties gemist. Wat kunnen de Noren nog? Nou, ze kunnen in ieder geval nog zo fysiek als ze kunnen uh, blijven spelen. De officiële speeltijd zit er net op. Vier minuten extra tijd krijgen we erbij. En de Nooren inmiddels overgegaan op opportunistisch spel. En als ze niet de bal hebben, spelen ze ongelooflijk fysiek. Delen de ene beuk naar de andere uit. En tot nu toe blijft het allemaal behoorlijk ongestraft. melden voor Noorwegen. Nog maar weer eens een bal naar voren pompen. Eerst even Smit voorbij. Dan de bal afleggen aan Kaurin. Kaurin die dan uiteindelijk toch maar voorgeeft. Dan zit weer Kessler daartussen. Zij had de 2-0 op haar schoen. Na nou, een goede aanval over de rechterkant. Vanaf Randje strafschopgebied raakten ze de paal. Maar zij hij is toch wel een van de beste speelsters, misschien wel de beste speelster van deze finale. Die Nadine Kessler, speelster van Wolfsburg, 25 jaar. Wolfsburg dit jaar alles gewonnen wat er te winnen viel. De Duitse beker, het Duitse landskampioenschap, de Champions League voor vrouwen. En nu dreigen ze ook nog Europees kampioen te worden. Kortom, een topjaar, niet alleen voor Kessler, maar bijvoorbeeld ook voor Gusling. Die naast Kessler speelt, controlerend op het middenveld. Nu ze in de extra tijd zitten tegen Noorwegen. En ik geen idee heb hoe de Noorden nog een doelpunt zouden moeten maken. Want ze komen nauwelijks nog in de buurt van doelvrouw Angerer aan de Duitse kant. Mjelde dan, die nog maar een bal breed leggen. Iemand moet hem toch nu naar voren gaan jagen. Agerhagen bijvoorbeeld zou dat moeten gaan doen. Schiet de bal in de richting van Hansen. Maar die staat achter Gusling opgesteld. Dus heeft Gusling de bal. Zo simpel is het dan uiteindelijk. Mietaak schiet dan de bal over de zijlijn. En maakt daarbij een overtreding. Dus kan Noorwegen de vrije trap uiteindelijk uh, gaan nemen. Nee, ze maakt uh, Hens. Althans, dat beoordeelt uh, de scheidsrechter zo. Ik vind dat die bal gewoon keurig tegen de borst aangaat. Maar de scheidsrechter heeft al eerder dit soort acties afgefloten voor Hens. Terwijl dat uh, op dat moment niet zo was. Je ziet aan Even Pelleruut, de bondscoach van uh, Noorwegen. Die heeft het uh, al een hele tijd geleden opgegeven. Dat zijn ploeg nog een doelpunt gaat maken. Moedeloos staat hij voor zich uit. Als de bal nog weer een keer hard en hoog naar voren toe wordt gejaagd. Dekkerhuus als een dolle achter de bal aangaat. Maar inmiddels bij de cornervlag is uitgekomen. En dan Noorwegen nog maar weer eens een keer een bal naar voren toe pompen. Uiteindelijk komt Dekkerhuus dan toch in balbezit. Niet in buitenspelpositie. Jaagt de bal nog een keer naar voren. Kraan kopt dan hoog weg. Maar krijgt hem niet uit het eigen strafschopgebied. Blijft die bal een beetje hangen. Hansen kan niet draaien en dus ook niet schieten. Nog maar een bal inbrengen. Isaaksen is degene die dat dan gaat doen. Die schiet de bal uh, tegen Daan Babi op. Dan is het uh, uiteindelijk. Uh, het is nu echt uh, alle hens aan dek. Kessler die uh, de bal uiteindelijk uh, wegwerkt voor uh, Duitsland. Tot diep op de eigen helft. Bal over de zijlijn. Duitsland met alles wat ze hebben nu. Uh, Noorwegen proberen tegen te houden. Niemand meer voorin. Ja, nu even. Omdat Noorwegen moet gaan ingooien. Via Jamset moet dan die bal naar voren gejaagd worden. Die laat het dan uh, uiteindelijk weer over aan Isaacsen. Schiet de bal nog een keer de breedte in. Iemand nog een keer een bal naar voren toe jagen. Er is tenslotte nog maar één minuut extra tijd te gaan. Dekkeruus besluit het dan uiteindelijk toch te gaan doen. De bal achterin weer weggewerkt. Daar door de prima verdedigende Bartusiak Eigenlijk hebben we die de hele wedstrijd niet of nauwelijks in actie hoeven zien. En nu doet ze wat ze moet doen. In ieder geval even die bal wegkoppen. En Duitsland weer tijdelijk uit de problemen helpen. Nog maar een keer Noorwegen. Het is nog maar één richtingsverkeer. Alles in de richting van Angra. Maar Angra kan deze bal. De poging van Hansen die centraal is gaan spelen. Nu die snelle vleugel aanvallen. Schiet van een metertje of twintig, maar ziet de bal voorlangs gaan bij de goal van Angerer. De held van de dag natuurlijk, want zij stopte twee penalties van Noorwegen. En zorgt ervoor dat Duitsland deze finale met 1-0 gaat winnen. En zo blijft de Duitse hegemonie in Europa voorlopig nog eventjes bestaan. Want het is alweer de zesde keer op rij dat Duitsland Europees kampioen gaat worden. Als Noorwegen niet in de allerlaatste tellen van deze wedstrijd het nog gaat doen. En uh, dat uh, gaat niet gebeuren. Want als ik denk op het moment dat uh, daarvoor in Torsnes nog een keer gaat draaien... om een bal voor te geven, dan blijkt ze buiten spel te staan. Dan kan Duitsland dus de vrije trap gaan nemen. Zit de extra tijd er in principe op. Maar dat heeft niet voor niets minimale extra tijd. En dus laat uh, man nog heel even gaan. Fluit nu af. En dan weet iedereen het zeker. Sylvia Neidt, de bondscoach van uh, Duitsland, valt haar staf in de... Armen en alle Duitse vrouwen. Het was een moeizaam toernooi voor Duitsland, omdat het een overgangstoernooi is van de oude generatie met de nieuwe generatie. En des te mooier voor de Duitsers natuurlijk dat ze in die overgangsfase. Ook de Europese titel weten te pakken ten koste van Noorwegen. Het is de vierde keer op rij dat Noorwegen op een Europees toernooi struikelt over Duitsland. Is het niet in de finale dan toch wel in de halve finale. Ook deze keer is het de Noren niet gegeven. Ze verliezen van Duitsland dat opnieuw Europees kampioen wordt bij de vrouwen. Dankzij een 1-0 overwinning dus op de Noor. Vanavond gaat het er om spannen. De Nederlandse estafette zwemsters strijden in Barcelona al een medaille op de 4 keer 100 meter vrij. Uh, Zwemmatgeluiden duidelijk op de achtergrond, op van de tak. Uh, de voorbereidende beschietingen zeggen we dan. Hè. Uh, vanavond de avondsessie van het WK. Je gaat dat volgen uh, na de sessies van vanmorgen, de series van vanmorgen. Mogen we dan een beetje vertrouwen hebben in uh, die beoogde derde plek? Ja, ik denk het toch wel. Er zijn in ieder geval mogelijkheden. Ik zie niet in waarom Nederland uh, niet uh, landen als Canada en Zweden voor zou kunnen blijven. Zelfs in die nieuwe bezetting niet, want dat is het natuurlijk wel zonder Marleen Veldhuis. Het wordt de eerste grote finale zonder Marleen Veldhuis voor deze estafetteploeg. En uh, Jaco Verharen, de bondscoach, heeft uh, de ploeg ook wel een beetje door elkaar gehusteld. Ook qua volgorde, dat vind ik wel opvallend. Het was eigenlijk altijd zo dat Inge Dekker de startzwemster was van die ploeg. En dat is straks niet het geval. Dekker zwemt als derde. En Elise Bouwens, de nieuwkomer, zeg maar... De nieuwe van het kwartet die uh, mag starten. Daarna Femke Heemskerk, dan Inge Dekker... en als slotzwemster natuurlijk Ranomo, Ranomi Kromo Wijjojo. Maar uh, ja, ik vind het toch opmerkelijk dat uh, Bouwens de startzwemster is... en niet Dekker. Is daar een verklaring voor? Nou, die heb ik nu nog niet, maar Sjacco uh, die zal hem ongetwijfeld gaan geven nog uh, later uh, vandaag. En die zal er ongetwijfeld zijn redenen voor hebben, want hij neemt nooit zomaar beslissingen. Hij uh, overdenkt altijd uh, alles bijzonder goed. En vaak uh, heeft hij het ook bij het juiste eind. Maar uh, ja, ik had het niet gedaan, eerlijk gezegd. Dit. Ja, ik weet niet of de split van vanmorgen erbij heb gepakt voor zover dat een. Een, een, een, een handvat zou kunnen zijn. Maar goed, we zullen ja, het horen. Nou, ja. Beiden zwommen in de 54, zowel Bouwens als Dekker. Uh, Dekker was de startswemster vanmorgen, klokte 54, 91. Was daar zelf wel tevreden mee. Bouwens was vanmorgen de slotzwemster en klokte 54, 64. Maar uh, ja, misschien moet je het daarin zoeken inderdaad. Maar uh, ja, het is toch een beetje anders. Want Dekker start altijd graag. Dat, uh, dat vindt ze ook een prettige positie. Dan heb je ook niet die zenuwen met uh, wel of niet op tijd overnemen. Maar dat krijgt ze nu natuurlijk wel als derde zwemster. Ja, ja, ja. um, dat is vanavond. Hoe laat precies? Dat zal zijn rond kwart over zeven. Kwart over zeven, hier ook te horen natuurlijk op Radio 1. Verder, eh, ik had het met Marleen Veldhuis en Johan Kenkuijs eerder over. Die hadden het over eh, misschien wel vijf medailles en Marleen en Johan had het over drie. Wat denk jij? Ja, dat, dat zou kunnen natuurlijk. Kijk, Renault Micromo Wijjojo is natuurlijk de belangrijkste medailletroef voor Nederland. En die zwemt hier drie onderdelen. De 50 meter vrije slag en de 100 meter vrije slag. De onderdelen waarop ze olympisch kampioen is. Dus uh, ja, daarop is ze ook nu weer de favoriet. Dat, uh, dat gaat de medaille opleveren. Dat zijn er dan al twee. En dan zijn ze ook nog de 50 meter vlinderslag. Dat is nieuw voor haar, maar ook daar uh, kan ze toch wel goed op uit de voeten. En ik denk dat ze daar ook gewoon medaillekandidaat is. Dus alleen Kromo Jojo in haar eentje zou al voor drie medailles kunnen zorgen. Vandaag misschien die estafette medaille. Dan zit je al aan vier. En ja, wat zou er dan nog bij kunnen komen? Misschien Sebastiaan Verschuren bij de mannen. Die heeft de laatste jaren veel progressie geboekt. En ik ben eerlijk gezegd bijzonder nieuwsgierig wat hij hier kan laten zien. Hij zat al dicht bij de medailles in Londen vorig jaar. En uh, heeft hij nu uh, die extra stap richting de top gemaakt? Dat is uh, de vraag. Hij komt morgen in actie, trouwens. Voor het eerst verschuren. In de series van de 200 meter vrije slag. En uh, de 100 meter vrij. Het koningsnummer. En ook voor verschuren een nummer dat eigenlijk iets belangrijker is geworden. inmiddels dan die 200 meter vrij. Die staat dan later in de week op het programma. Maar ja, als die ook nog wat leuks doet. dan zit je dus inderdaad aan vijf. Ja, kan zomaar gebeuren. Goed. Nou, belooft een mooi toernooi te worden. Dankjewel. Uh... Voor nu Bob van der Tak was dat vanuit Barcelona. Dat mooie zwembad waar we hopelijk veel medailles uit mee naar huis gaan nemen. Naar Nederland dan wel te verstaan. FC Twente neemt uh, Koeko Martina van RKC Waalwijk over. Dat is een 23-jarige verdediger die nog een contract voor een jaar had. Hij tekent voor drie seizoenen met een optie op nog een jaar. Hoeveel euro RKC voor Martina ontvangt, dat is niet bekendgemaakt. Tot zover deze editie van NOS Langs de Lijn. Vanavond is er weer een, dan van 10 tot 11. Dan ongetwijfeld veel aandacht voor het zwemmen in Barcelona. Ik wens u nog een heel fijn weekend. Dag. Als jonge Amerikanist begon hij in de zomer van 2007 aan zijn correspondentschap en maakte het slotakkoord mee van deze man. Either you are with us, or you are with the terrorists. Maar al na een jaar brak een nieuw, fascinerend tijdperk aan. Yes, we can. Hoe groot is eigenlijk het verschil tussen de presidenten die hij meemaakte? En hoe gaat het met het land dat hem zo dierbaar is? In de zomerserie van Bureau Buitenland... een uur lang. ex-NOS-correspondent in de VS, Eelco Bos van Roosenthal. Vanavond tussen zeven en acht. Radio 1. Het nieuws...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 Meer info op tv5mond.nl tv Zekmond. Vol op zomerplezier op Hof van Saxe. Kijk voor de beste last minutes op hofvanzakse.nl Dit is Radio 1.